Appertop, luister. Je hebt om ons kunnen lachen. Afsluiten? Audiëntie afgelopen. Je hebt om ons kunnen lachen. Zeg ons nou. Zeg het ons. Is mijn kind hier? Ik is bent mijn... te laat. Ha, zeg lekker niks. Probeer het nog maar eens. Probeer het nog maar eens. Ik zeg lekker niks. Ha. De minister van de Oppertoep wil ook al niet helpen. En ik kan niet spreken. Ze heeft het geven van inlichtingen aan buitenstaanders verboden.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 Ze is op het toep af. <tieden> Eileen, David, ze heeft ons slagen. Ze een nieuwe toep. Iedereen is gek. Ze dragen hem rond, ze dansen om de dragers. goed, oh, goed. goed, goed voor het ik probeerde bij de nieuwe toep te komen. Ik bedoel, ik wilde hem meteen aanspreken. Maar ze duwde me opzij. Kom mee, kom jullie mee? Misschien kunnen we met z'n drieën door die massa heen komen. Ja, maar... Me. Dat kind dat zit achter in onze tent. Jullie moeten hem verstoppen. Gauw, ze gaan binnen een donut zoete bal doen. Ach, God. Ja! Nou bij ons komen, hè? Wacht even, David! Jij die met bijna in een tom het leven de slangenvissen stopte terwijl je me net beloofd had om te zeggen waar mijn broertje was! Waar heb je het over? Ja, ik ben de tent ingebroken en ik heb het op de grond gegooid dat ik het versterker sterker dan die, die, die slappe baaspeelster! En ik heb gezegd, nou zeg je waar mijn broertje is! Jullie moeten me verstappen! Jij! Ja, David, ik had het al verteld. geld. Toen ze me bijna zei waar ze Floris hadden verstopt, die rotzakken. die kwam die gemeene oplichter van de minister binnen! Jij weet waar Floris is! Ja! En je moet me goed verstappen! Kind, we zoeken een baby! Kijk, antwoord is aan u! Ja. Mogen we niet vinden. We zorgen dat je het zegt. Smakelijk. Ik doe het. Ja, doe het. Nee, is Laat o, los. Laat ik, los, los, la, los David. Ga maar, mijn weg. Laat het door. Laat het door. Ik weet van jullie slappen. Baby, net je je liegt, liegt. Nee, ze oh, niet. Oh, de afsluit. Ze nee, weet niets van het gezochte kind. Ze heeft de berichten daarom Trent niet eens gevolgd. Nou heeft u me gevonden. En ik zei tot tot jullie, moest, dus, het dat jullie... We moesten verstoppen. Uh, wacht goed. even. Ik bedoel, zij heeft de berichten niet gevolgd, zegt u? En u hebt haar niet ingelicht? Het spijt me.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 Ik dracht u door het maken van toespelingen duidelijkheid te verschaffen. Maar de heersende oppertoep had expliciet het geven van elke inlichting... ...dus ook de negatieve verboden. Ja, ja, hè, zo. Jullie deden lekker precies wat ik zei. En met jouw misselijk makend mispunt zijn wij nog niet klaar. Jij zat te liegen toen je zei dat je mij zou vertellen. Het was allemaal weer voor niks. We zijn even weg. De heersende oppertoep. Die valsspeler. De oh. nieuwe? De nieuwe heersende oppertoep heeft mij opgedragen... ...u alle middelen ter beschikking te stellen...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 A3 aan basisschip missie 99 Pat Geen herhaling Ik Ga meteen door uh, Ja koning Passeerden twee toetvolk Geen spoor van politie politievaartuigen, politie politie voertuigen of andere politionele vervoersmiddelen Opmerkelijk feit in beide kampementen was een volksfeest aan de gang Herhaling Passeerde. Geen herhaling. Rapport genoteerd. Uh, wij gaan door met onze observatie. Verwacht ons volgende rapport binnen het half uur. Hmm. Een bolletje te zien. Vreemd, 14. Vreemd. Wat vindt u die volksfeesten niet beangstigend, kolonel? Dat heb ik met het vermaak van die barbaren te maken. Patrouille AA. AA Ah, weer een. Aan basischip missie 99. Patrouille A8 aan basis. Geen herhaling, Ik ga meteen door. Passeerde drie toepvolkkampementen. Geen spoor van politieluchtvlotten, politievaartuigen, politievoertuigen of andere politioneerde vervoersmiddelen. Opmerkelijk feit 1. In alle drie de kampementen was een groot algemeen volksfeest aan de gang. Ja, want dat, dat, dat wist u al koronel stil. In het grootste van de drie kampementen werd een aanzienlijke hoeveelheid voedsel verbrand.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 Ruik je niks? Die brandt dus. Die raak ik al de hele tijd? Ja, dat is de gezoete paling die wordt verbrand. Op bevel van de nieuwe oppertoe? Uh, uh, nee, nee, het gebeurde spontaan. Oh, Alles snoep, zonde. Zelfs de kinderen lussen het niet meer. Ja, dan had ik ze gepesten. allemaal. Tot niemand het weer luistert, ze moest toch. Het gebeurde spontaan, hè? Het was niet te voorkomen, nee. Ik maak geen moeilijkheden. Ik probeer ze u te besparen. Ja? Zal ik met u meegaan naar de nieuwe oppertoe? Ik bedoel, dan kan ik de houding van Eileen beargumenteren. Dit is een aanvaardbaar voorstel. Patrouille A3 aan basisschip Missie 99. Patrouille A3. Geen herhaling. A3 passeerde nogmaals vijf kampementen. Hierdoor kwam het totaal op zeven. Nog altijd geen spoor van politionele vervoersmiddelen.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 Ja, zo, ik laat je niet gaan, echt. Nou, doe je zielig, hè? Ik kom niet bij jou, vette. Ik wil niet in je vet En Ik zal de een rotgap geven. Nee, David. Jullie hadden me moeten meenemen toen, toen ik zei dat jullie de moesten. Maar, Eline, de kinderen zijn heel beslie... Nee, dat zeg ik nou niet meer. Nou, kijk eens, David. Jij bent al zo volwassen dat jij jezelf iets kunt afleren. Maar, Ja, is veel onvergroeider. Die heeft dat inzicht nog niet. Genau, ja, in? dat, dat rijgen volk aan op me een vatsoete paling is niet de plaats waar je een kind tot de mogelijkheid van inzicht opvoedt. Ik ben op een geweest, Vette. Jij moet niet doen of ik een kind bent, Maar dat ben je wel, zo. A5 aan basisschip missie 99. Rapport. Na vier kleinere kampen hangen we boven het grootste tot nu toe... opnieuw geen positionele vervoersmiddelen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 Het is noodzakelijk dat we even alleen praten. Nee, ik wil het horen, ik wil erbij blijven. Maar kind, kindje kunt alleen maar zeuren. Ja, maar man. jij gaat bij de Laat dat, slaap Laat dat, slaap dat, is je. mag me niet op de grond gooien. Ik wil het Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het is natuurlijk wel het ja, Dat Ik waar. het Ik vind dat niet. Ik wil het niet. Ik hij, weet wat hij ermee doet. De heersende oppertoe, mevrouw.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 U laat mij ja zo meenemen. Ja. Maar hoe zit dat dan met de ouders? Haar vader en moeder werden verjongd in de week dat zij op het werd. Oh. Zij vertrokken, maar dat morbo bleef om ons drie maanden lang met zoete paling te vergisteren. Hm. Maar dan moeten die ouders toch gewaarschuwd worden? Niet die ouders. Oh, was het zo, hè? Ja. Neem hem mee. Ze legt het u zelf al uit.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 kan het, kan het kind er niet aankomen? Zo, ik het er maar in. Ja. Zo ligt je lekker, ja, Zo. We moeten niet mee vetten. Wel te rusten, Wel te alle twee. Ja. Ik vind het eigenlijk best een grote tent. Je kunt toch staan? Laat zij ook slapen? Ja. Zijn dat voor spullen van jou? Je blijft eraf, hoor. Ik ja. denk maar niet dat ik die troep hebben wil.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 Dat heb ik van in Ruda gekregen. Er zitten lesbanden bij met lessen over Batondo en O'Donoghue's. Huh. Het is juist leuk om Batondo en O'Donoghue's te leren. Daarom ben ik geen klein kind meer. Wat is het andere? Ja, dat is mooi, hè? Zit maar een takje in die fles. Na nou, die tak zit niet in een bloem. Wat is een cadeau? Ik zou het niet willen krijgen. Het is een stek van een levende krans om, om rond je hals te dragen. Wat is echt bijzonder.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 Ze sneekt zelf. Ze is stom. Ze speelt de basis even snot dan met gesnurf. Maar ja, die sneeuwt tenminste niet. En hier staat onze apparatuur.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 Dan Ik ben er nog iemand. Je moeder zei dat er kon Ik het centrum onderzoek in Floris Klima. Spreek u Met Kurizawa? Ach, meneer Kurizawa zelf, nou zeker. Jammer dat u me door het dieptebeeld heen geen aantekening kunt geven. Nee, nee. Mag ik u rapport? Dat valt niet te zeggen. Ik bedoel, ons kind is niet bij het toevallig. Ja, het is jammer, maar hij is ook negatief dus. Zou ik inspecteur Neruda kunnen spreken? Hij is niet in Fidel vrede, hij is in het veld. Ja, pardon, ik, ik bedoel... De inspecteur Neruda staat zelf aan het hoofd van een onderzoeksteam bij de Noordelijke Zout, ik. zal even zijn alarmnummer aanslaan. Verder geen nieuws? Het spijt me, meneer Korisama. Of het nu de stammen aan de kust zijn... of die nomaden die rondvaren aan de rand van het continentaal plat...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 Goedemorgen, David. Ga ja, wakker. Dat stomme kind, met snotoot, dat is snottoot, dat ik zo. Mm. Mm. Het is een prachtige ochtend. Ja, ik vind het toch eng, zo'n grote zon. En maar één schaduw, is ook zo koud. Er zijn schaduwen die je op Ganymedes medezet, die zijn veel mm. leuker. Gek. Wat nou gek? Gek dat mensen die niet op aarde geboren zijn, niet die band kunnen voelen. Dat, dat diep verstopte terugverlangen, dat wij je altijd zullen houden. Ja. De lucht hier die net iets anders is. Natuurlijker dan de kunstmatige atmosferen van Ganymedes, Callisto, Triton, Pluto. Mm. Ah, en dan de zee. Op geen enkele wereld hebben de mensen zee en oceanen kunnen imiteren. De zee die spiegel glad en glinsterend onschuldig kan lijken. Mm. Maar ook opgezweept en brullend met meet schuimende golven. Of onderdrukt stampend grijs onder een dek van de mist. Meeste... Dat alles vind je alleen op aarde De grote moeder aarde Ja jij Hij ziet niet overal een moeder in omdat je niet iedereens moeder wel wil zijn Wat is er nou? Dat zei je vader ook David Toen we samen Floris wilden krijgen En dan is hij er toch gelijk in? Anders had je ook net een vervelende snurkende snot meegenomen ik geloof dat het een heel ongelukkig kind is nou, ze heeft het allemaal aan zichzelf te danken Als ze aardig was We zouden andere mensen er wel blij willen maken Dat moet iemand er dan toch eerst leren en Dan snapt ons in de weg Weet je wat ik vind? Hey, nee, daar komt de afsluiter in een klein duchtplot Shukyo is er niet bij Weet je wat ik vind? Ik vind dat we iets moeten doen Mevrouw Klever?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 Nee. Een stikje. Het stikje. Dat. dat rotkind dat heeft. een slangenvis in het flesje gestopt. Waar is het takje. waar heeft die. waar heeft die waar heeft dat rotkind het stikje gelaten? Wat een mooi cadeautje, Ja, als die aal groeit. loopt dat vriendinnetje van jou. een kus om de nek als jullie naar school gaan. Waar is het stikje? Nee, vandaan! Een stikje terug, rotkind mis dit. Snel! Hij is een cadeautje. Help! Help! Zet je wat stekje David! David! David, je weet niet wat je doet. Eerst als het zeggen. En hier, jij. Uit elkaar. Ze heeft een cadeautje van Marja gepokte maar. Ja, zo. Waar is dat stekje? Ik ben niet helemaal niet om. Mijn stekje is Wil ze gezicht zien als je een paal in uit het Waar is het stekje? Marja. Waar ben je. je? bent de dus slappen om goed te kijken. Ligt gewoon naast de tent. Dat is heel vervelend, Jaso. Vette, jouw pakken koek nog wel. Ik krijg je wel. Jaso, wat heb je gedaan? Rotkind. Auw. Auw. Rotkind. met Au. hou op, op Houd hou op met schoppen, David. Hij heeft een stekje helemaal kapot getrapt. Alle blaadjes liggen los. Slaan, zo Hoor je dat goed? Nooit. Dat geldt niet voor mij. David. Ik, ik, ik weet dat het nu heel vervelend voor je is. Dan moet je nou even weggaan. Wacht buiten in het luchtvlot. zo en ik hebben wat te bespreken. Jij moest dat rotkind zo nodig beschermen. Zie je wat er voor? David was heel erg blij met dat stekje, zo.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 Onze technische divisie slaagde er in een gesprek op te vangen dat Kurisaba Yukio-natuurkundige met een aardse politiefunctionaris voerde. Dat is luister. Het. Ja, draaien. En ik wil Rick zelf van het vertellen dat het zoveelste de federatie van de valse bewijstuk is. En ik kan erin gelijk hebben. Ik bedoel, laten we proberen ons van onze vooroordelen los te maken. Ja, dat kan. Maar omdat hij of de enige is die zich inspant, zich kan inspannen om ja. mij. ...om ongevuldig te vinden. Ik heb het op, op gedacht om contact met hem te zoeken. Jullie horen het. Hij zit op een bezoekje van ons te wachten. <lacht> Mannen erop af. Leven de zaak van het Zwarte Plateau. Leven in per drie. Leven in de zaak van het Zwarte Plateau. Leven in, leven in, leven in per Aan Maar één man telt op mars, nog voor ons. Zijn stem klinkt ons David, waar zit je? Hier. Oh, we zijn nu klaar om te vertrekken, David. Dat Robkind ook? Ja. Ik zal je iets beloven, David. Het is mijn schuld dat het cadeautje van Manja bedorven is. Want ik heb Yazoo meegenomen. Het is een vies Heel oh. Stil nou, stil nou. Ik zal zorgen dat je een ander stekje krijgt, hè? We moeten een broertje zoeken, Floris. Ja, goed zo. Nou, dan moeten we in. instappen. Jij ook, Yazoo. Hm. Ga jij maar vast achterin zitten. Ja. ja. Ik heb de kaart voor de minister al gepakt, met de geruchtjes.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 Je moet lopen. Ja. Je kan er niet heen vliegen met jullie vlot. Je gaat het pad af, ja. daar omlaag, ja. en dan kom je in het zout. Wat wonen ze dan in het zout? Ze, het kan er ook maar eens zijn. Pff, mijn oog die normaal zo zo pijn, van het witte geschitter. Hou je zonnebril dan op, ja, van je? Nou zijn. Hoe gaan we dan verder? Er is een pad tussen de blokken. Smal in het begin, maar het wordt wijder. En na een kilometer of drie sta je ineens op een soort binnenplaatsje, lijkt het. En daar staat een bord, gelieven niet door te lopen. Oh. Nou, wij hebben dat nooit gedaan. Maar jullie hoeven je natuurlijk niet aan te houden. 1438, kijk op de weer aan de kant. Wat is dit voor waanzin? 75, 19, 41, 88, hou dat volk op raafstand. Ja, ah. ja. Maak schubbing salvo in de lucht. Zo, zo helder weg, Colonel. De angst zit er goed in, hoor. Mee naar onze club, Colonel wat zijn jullie van plan? We kunnen een missie als geplaatst beschouwen. Ga vast. We hebben aan de opdracht van het zwarte vertoog voldaan. U bent onze gevangene. Ja. Oh. Het is al die zoutmuren. Het is tenminste schaduw. Oh, wat een gesjouw. Ik kan haast niet meer. Nee hè, vet ik ben te zwaar. Ja, ja, zo. ik ben te zwaar. We zijn we dan al voorbij het bord, Arlene? Mm. Het lijken wel twintig kilometer, maar het zullen er wel niet meer dan twee zijn. Het wordt zo bibberig geschreven. Uh. Het bord het is helemaal niet mooi. Dan wordt het weer licht, om de hoek. Moet jij je ogen dicht knijpen, snappen? Ja zo, hier blijven, we moeten bij oh. elkaar. Wat is er?